Het woordje liefde is, ha ha, een parodie. Totdat ik tachtig ben, zing ik die melodie. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen. Zo aardig en ookvaardig, maar per se niet te vertrouwen. Ze kunnen je vertroetelen en aan